Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland wordt opnieuw bekeken of er in de Westerschelde nog olieresten liggen... van een containerschip uit de haven van Antwerpen. Tijdens het tanken lekte vorige week stookolie uit dat schip. Die olie belandde uiteindelijk op de stranden en in natuurgebieden op Walcheren. Gisteren lekte ook een Nederlands vrachtschip olie in de haven van Antwerpen. Om te voorkomen dat de olie zou verspreiden... werd de rivier De Schelde gedeeltelijk afgesloten voor scheepvaartverkeer... Hoeveel olie is gelekt en of het nu richting Nederland komt, is niet bekend. De NAVO zit in de grootste crisis tot nu toe. Dat zeggen bronnen binnen het bondgenootschap tegen Nieuwsuur. Vooral sinds de Amerikaanse aanvallen in Iran staan de verhoudingen binnen de NAVO op scherp. Europese landen proberen volgens diplomaten om de Amerikaanse president Trump heen te werken. Maar zijn het onderling vaak niet eens. De Amerikaanse aanvallen op Iran worden hard veroordeeld door Spanje. Duitsland wil er bijvoorbeeld juist niets over zeggen. Een reddingsvest van de Titanic is geveld voor omgerekend zo'n 770.000 euro. Het zwemvest is gedragen door één van de overlevenden van de scheepsramp. Het is verkocht aan een verzamelaar. De Titanic zonk in 1912 tijdens de eerste reis van Engeland naar New York. Meer dan 1500 van de ruim 2200 opvarenden kwamen om het leven. Volgens het veilinghuis in het Verenigd Koninkrijk... is dit het eerste reddingsvest van een overlevende dat is verkocht. Bij de wereldbeekwedstrijden Baanwielrennen in Hongkong... is Harry La Vrijze verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales van de sprint... Op de laatste twee Olympische Spelen en zeven WK's won Lafrijzen nog goud op dat onderdeel. Op de Keirin is Hattie van der Wouw ook uitgeschakeld. Stefanie van der P. staat wel in de halve finales. Het weer afwisselend zon en wolken met vanmiddag kans op regen. Het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Welkom terug bij ZFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Vandaag staat het volledig in het thema van jazzgitaristen. En ik ben verder gegaan waar ik geëindigd ben voor het nieuws van 11 uur. Met Wes Montgomery. Het nummer heet The Chant. Het komt van het verzamelalbum The Riverside. En dan is het tijd om nog een keertje terug te gaan naar Django Reinhardt. De man van de Gypsy muziek. Maar ook een hele grote jazzgitarist was het. En hij speelt hierop samen met Stefan Krappelli... Zijn uh, ja, partner die op veel albums uh, samenspeelt. Het album heet Souvenirs. Uh, ze spelen samen met de Quintet of de Hot Club of Friends. En het nummer heet Sweet Georgia Brown. <tied> Come on. Jango Reinhardt met Stefan Grappelli. Sweet Georgie Brown. Ik ga verder met Grant Green. Grant Green's debuutalbum, Grant's First Stand... is een van zijn, uh, ja, zijn pure soul-jazz uh, um, opnames. Een geweldige verzameling van um, ja, hartswinging uh, uh, opnames. Met een kleine line-up. Met een uh, organist Babyface Willett. En een drummer Ben Dixon... Hebben ze een album gemaakt met veel power. Met veel uh, uptempo nummers. Maar ook uh, los zwingende nummers. Easy. Makkelijke nummers op de ballets. En uh, ja, ze spelen geweldig samen. Grand Green en Babyface Ballet. Het nummer we hebben uitgekozen heet Baby's Minor Loop. Loop? Loop? Ik weet het eigenlijk niet hoe je het uitspreekt. Baby's Minor Loop. Grand Green. <tied> The ball and the lifted the bungee. The ball and the lifted the bungee. The ball and the lifted the bungee. Met Baby's Minor Loop. Ik ga verder met Emily Remmler. Emily Remmler uh, was een jazzgitariste, moet ik zeggen. Um, zij uh, studeerde aan het Berklee College of Music. Begon te werken in New Orleans in een hotelorkest en daar begeleiden ze sterren als Michel Legrand en Nancy Wilson. Maar speelde ook met Bobby McFerrin, Brentford McSalis, Herb Ellis. En Herb Ellis die bezorgde haar als nieuwe gitaarsuperster destijds een platencontract. En haar eerste album waarop ze samenspeelt met Hank Jones was meteen ook haar doorbraak. Ze werkte later met, uh, ook nog met Astrid Gilberto, Rosemary Clooney, Ray Brown en Monty Alexander. En ze trouwde met Monty Alexander. Ze overleed in 1990 al op 32-jarige leeftijd aan hartvalig. vermoedelijk als gevolg van haar heroïneverslaving. Ze heeft dus eigenlijk uh, een heel kort carrière gemaakt. En van haar debuutalbum 19, uit 1981, Firefly, ga ik draaien... Perk's Blues, Emily Rambler. We'll uh -huh. Emily Rambler met Perk's Blues. Ik ga verder met Lou Donaldson. Lou Donaldson, een gitarist? Nee. Zeker niet. Hij is een altsaxofonist. saxofonist. Hij uh, heeft een aantal geweldige albums gemaakt, waaronder Here It Is. En op dit album speelt hij samen met Babyface Ballet op uh, Orgel, maar ook op Grant Green, op gitaar. Die hebben we natuurlijk al eerder gehad, deze twee. En Dave Bailey op drums. Het nummer heet Watusi Jump.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 The people,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 Thank you. Lou Donaldson samen met Babyface Ballet en Grant Green en Dave Bailey. Bij het samenstellen van dit programma um, ga ik altijd op zoek naar uh, artiesten of nummers die ik nog niet eerder heb gedraaid. En eerder al kwam ik Emily Rambler te en heb ik die gedraaid. En die was ook nieuw voor mij. Die kende ik nog niet. En een andere artiest die ik ook nog niet kende was Pat Martino. Dus ook een jazzgitarist, een Amerikaanse jazzgitarist. Hij um, is begonnen in de jaren 60 eigenlijk met muziek maken. Hij heeft daar uh, met grote artiesten samengespeeld... zoals op Orgel, Jack McDuff, Charles Erland. Um, in 1980 onderging hij een operatie... aan een uh, bijna fatale aneurisma in zijn hersenen. En dat had een totale amnesie tot gevolg. Hij had geen enkel geheugen meer over wat hij gedaan had. Wat hij wist. Dus zijn hele muzikale kennis en ervaring was weg... Hij leerde opnieuw gitaar spelen met behulp van vrienden en computers. En daar luisteren naar zijn eigen albums. En daarna is hij weer vrolijk verder gegaan. En ik ga twee nummers draaien van hem. Het eerste komt van een album, El Hombre. Het is uit 1967, dus voor zijn amnesty. En het tweede is een live album. Een geweldig live album moet ik zeggen: Live at Joshies. Uit 2001. Waarin hij samenspeelt met Joey De Francesco en Billy Hart. Pet Martino. <totstutters> Thank you.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 I'm sorry.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 mm We'll Tino samen met Joey de Francesco en Billy Hart. Een lang nummer, maar het was het wel waard. All Blues heet het nummer en het album heet Live at Joshies uit 2001. Het thema jazz-gitaristen zit erop. Ik heb nog een paar minuten over, dus ik ga nog een uh, stukje draaien... van een nummer van uh, Jimmy Smith, Midnight Special... naar Jimmy Smit met Midnight Special. Dit was uh, CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Volgende week zit uh, Aoco hier. Um, als u zin heeft om zelf een keer naar Jazz te gaan, op uh, 10 mei in Zandvoort is er in Krocht weer een, uh, een Jazz-voorstelling uh, uh, samen met uh, Marjorie Barnes. Uh, het wordt geweldig. En er zijn nog kaartjes, uh, zag ik, want ik heb zelf ook net gereserveerd. Dus daar kunt u heen. Um, tot een volgende keer en een fijne zondag.